Chocolate flavour. Moolen Milk Protein.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 Krijg je van Anne -Marie. Goedemorgen, het is de dag van de officiële start van het kabinet Jetten. Alle nieuwe ministers en staatssecretarissen... worden vanochtend door de koning beedigd op paleis Huis ten Bos. Je hoort politief verslaggever Frits Wester over het verloop van de dag. Ten overstaan van de koning eh, leggen ze de eten of de belofte af. Dan krijgen ze een kopje koffie en dan moeten de heren zo snel omkleden. Dat charket moet uit, dan moeten ze een gewoon pak aantrekken voor de bordesfoto. En dan gaan ze allemaal naar de verschillende ministeries toe voor de overdracht van de portefeuille. En verder krijgt de nieuwe premier Jetten op het Binnenhof... nog de sleutel van het torentje van oud-premier Schoof. Een medewerker van een zorgboerderij in het Gelderse Loenen... zit thuis na aangifte zo'n seksueel grensoverschrijdend gedrag. De zaak kwam aan het rollen toen een collega... Het eind vorig jaar signaleerde en er een melding van maakte. Omroep Gelderland schrijft erover... op de boerderij wonen tien mensen met een verstandelijke beperking. Er trekt een zware sneeuwstorm over de Noord Oostkust van Amerika. Onder andere New York, Philadelphia en Boston krijgen er mee te maken. Op sommige plekken kan tot meer dan 60 centimeter sneeuw vallen. De stad New York is zelfs op slot. Scholen zijn er dicht bijvoorbeeld. Dit zegt de burgemeester: Please, for your safety, stay home, stay inside, and stay off the roads. Ga dus niet de weg op. Is de waarschuwing. Door de sneeuw is er bijna niks te zien.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 Twee vertragingen op de weg langer dan een kwartier. Op de A27 richting Gorkum ligt de een en ander op de weg tussen Oosterhout Zuid en de brug over de Dongen. 4 kilometer, 21 minuten. En op de A50 naar Arnhem kom je tussen Ewijk en Walburg... in 6 kilometer met 16 minuten. Music. Nou, goedemorgen, ik zou zeggen koptelefoon. Lekker hard, verder niet over nadenken. Bruno Mars komt eraan na Alex Warren. Dit is Burning Down.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 Do you know, how do you sleep at night? No one to hide behind, betrayed every alibi. you started you <laughs> En I just might. Goedemorgen, 9 over 9, maandag de 23e van februari. Je luistert show 1587, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen, Anne-Marie. Goedemorgen. Morgen op de redactie. Goedemorgen. Hey, Luc, goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> Zijn jullie elkaar nog helemaal niet zat? Nee, helemaal niet. Nee, nee, Wat helemaal lekker. Niet. Nee, we hebben maar samen je... zoveel mooie momenten meegemaakt. Ja. Uh, ik moet zeggen, het had voor mij nog wel een paar weken langer mogen duren. Zeker. Ja. Het zag er ook uit alsof jullie het echt heel erg naar jullie zin hadden. Wat een lekkere boys trip was dit. Ja, we voelden ons uh, bijzonder, bijzonder bevoorrecht. Hey, um, Luc, jij hebt nog uh, even die souvenir. Ja, we hebben nog een souvenir voor jou, mee, Marika, uit Milaan. Ja. Daar waren we ja. tweeënhalve <laughs> week. Nou, ik heb een filmpje gezien. Jullie hebben echt hele leuke video's gemaakt. Op Edma Turbarieke zag ik een filmpje over een souvenir. Is... Uh, Hetgeen wat ik nu ga krijgen, dat wat jij of wat Mattie heeft gevonden voor mij? Nou ja, ik zal even uitleggen. We dachten we maken een uh, leuke video, want Milaan zit vol met Louis Vuitton, uh, Praderwinkels, Johnny uh, Versace's. En we dachten, hoe leuk is het... als ik even polshoogte ga nemen in die winkels... wat die tassen dan kosten... en dat, lu en dat Luc ondertussen naar zo'n uh, straatkraampje gaat. Ja. Nou, ik voelde me zo opgelaten in die winkels. Want je moet daar naar binnen... en dan kom je eerst moet je door een haag van drie bodyguards heen... die je heel streng aankijken... waarvan je eigenlijk... Je afvraagt wat denken ze nu? Zijn ze me nu op waarde aan het ja, schatten? Ja. Snap je? En toen hij had wel een dure jasje aan, ging ik naar zo'n dame toe. Ik zeg joh, ik zou graag een tas willen. Nou, toen kwamen er 16, tafels, uh, 16 tassen op tafel. Toen vroeg ze wil je nog wat te drinken? Nou, dat was uh, hele dure champagne. Oh. Dan begint er een andere medewerker die begint die tassen te dragen. Die doet eigenlijk een modeshow voor je om te kijken hoe ze staan bij een vrouw. Oh, Want ik zei, het ja, het is voor my work wife. Dus er wordt er van alles wordt daar opgetuigd. Wel, ik stiekem al wist ja, ik ga die tas natuurlijk nee, niet kopen. Het ja, is dus ja. een heerlijk filmpje waarbij jij inderdaad bij een straatverkoper staat. En ja. volgens mij is dat nu mijn souvenir. Kijk eens hier naar uit, jongens. Ja, kijk eens hier even. Hier voor acht hele euro's. Een hey. tas uit Milaan. nee oh, oh, wat een aan. lelijk ding, maar wat ja. leuk. Helemaal ja. van het uh, merk uh, De Muccio. ja Staat er ook op, De Muccio Official. Dan uh, ja. weet je dat je een echte hebt, want je hebt ook neppers hè, van De Muccio, Maar dit is een echte. Het is nou een leuk handzaam formaatje. Hij is van Jute, uh, niet Jutta, maar Jute. Uh, Berge. en daarop staat in het paars en roze potsierlijk, Milano. Ja Milano. Nou, Bij mij stond er dus een leren tas letterlijk op ah. tafel voor 48 120 euro. Nou die heb ik heel even laten staan. Had ik ook niet gewild. Uh, nee, precies. nee hoor, nee hoor. Precies. Ik, ik ben hier heel blij mee. Ja. Jongens. Nou het komt je toe. Het komt geluk, je toe. Gelukkig. De grote vraag, de meest binnengekomen vraag in de Q app, los van al die sportieve verhalen en alles wat jullie daar hebben meegemaakt. Is er nog een souveniertje, Luc, in de vorm van een date, een liefde, een zoen, een one-night stand, een flirt? Is er nog ah. wat gebeurd in Milaan? Nou ja, ik kan je wel even een klein inkijkje in mijn dag geven. Dan mag je zelf bepalen of er ruimte is voor een van die vele mooie souvenirs die jij hier omschrijft. Mijn werk ging elke ochtend om 6 uur ochtends. En dan kwam ik bij het ontbijt iedere ochtend Mattie Valk tegen. Dan ging ik op pad om video's te maken voor Instagram of op de radio vertellen wat de situatie was in Milaan. En dat deed ik dan samen met Mattie Valk. Dan zat ik ergens te lunchen met Mattie Valk. Ik bezocht sportwedstrijden met Mattie Valk. Stond ik te pissen. keek ik naar rechts. staat daar. Mattie Valk, het NL-huis, de hotellobby... bovenop de Duomo, overal was ik oh ja. met Mattie Valk. Ja. Is de vonk overgeslagen? <laughs> ja. Nee, er is nee, geen helaas. vonk overgeslagen. Er nee. was echt, was gewoon... geen tijd per, nee. in, de, in nee. de dag... om ook maar even diep in de ogen... te kunnen kijken van een mooie Milanese. Nee, dus maar helaas. Maar ook niet in het Team NL-huis... dat je een leuke Nederlandse supporter hebt gevonden. Nee, helemaal niks. Dus Luc gaat nu nog een paar keer... terug naar Milaan om daar dan de liefde... <laughs> te vinden op ja. onze kosten. Ja, dat begrijp ik uh. helemaal. Hey, Luke, nog heel even over de sport, want we moeten de bobsleejongens nog even noemen. Klopt, klopt. Die klame, die kwamen voor Nederland eigenlijk als allerlaatste nog in actie. Uh, gisteren was dat uh, de viermansbob. Daarin zit natuurlijk stuurman Dave Westlink Die ging met zijn drie teamgenoten van de Olympische bobsleebaan af. En uiteindelijk hebben zij een dertiende plaats behaald. Dat is echt voor een land als Nederland, wat totaal geen bobsleeland is. Natuurlijk echt een hele mooie, mooie prestatie. Na afloop vertelden de jongens hoe trots ze waren, hoe enorm zwaar en lastig de weg naar de Olympische Spelen is, uh, is geweest. En van al die die jongens, zit Timmer Koster, die we ook een aantal keer gesproken hebben in de ochtendshow, nog maar het kortst bij het team? Hij was jarenlang hoordenloper en hij scholde zichzelf helemaal om tot bobsleer en zit nu sinds een paar maanden pas in die bobsleer. Dit is wat hij na afloop zei. Ik ben ook zo apen trots op iedereen en het is het, het beste uh, bobsleerresultaat wat Nederland ooit heeft gekend, en dat van zo'n jonge piloot. En, uh, en ik hou echt van jullie jongens. Het, is echt, het was echt zo. Ik ben zo, bla, zo dankbaar dat, ik gewoon, dat jullie me hier hebben meegenomen. En uh, uh, ja, dus. ja, Mooi man. Dat is een die broederschap. Ik zat gisteren ook thuis te kijken en ik voelde helemaal trots. Omdat die bobslee jongens voelen ook als, ja, als familie bijna. Omdat ze zo met ze mee hebben geleefd. Omdat jij met ze mee hebt getraind een keer in Noorwegen. Ik vond het echt te gek om te zien. Ja, fantastisch. Dit is Kim Music. Ik zal meteen een hele mooie alarmschijf van Zoe Levi. Sluit me in je armen. Na Kelvin Harris en doe Lipa. van Harris, Dua Lipa bij q en One Kiss. Alarm schrijft deze week is van Zoe Levi en sluit me in je armen. Ik vind dat thema van het liedje heel erg mooi, omdat het zo herkenbaar is. Kijk, het is natuurlijk maandagochtend... Het is altijd pittig, die maandag. Ja. Het is wel lekker als je die maandag door bent. En uh, dan zit je vanavond, zeg maar, na een hele dag werken. En wat je ook al nog niet moet doen... eer dat je nou s'avonds op de bank zit... samen met je partner of je geliefde of, of, of met wie dan ook... dan heb je zo'n dag achter ja. de rug. Ja, je worstelt je er soms ook gewoon een beetje doorheen. En dan is het even uitpuffen... Pff. En dan kun je je wel eens schuldig voelen dat je heel even niet aan je partner vraagt, joh, hoe was jouw dag? Mm -hmm, mm -hmm. Uh, of dat je denkt van, ik zou eigenlijk meer moeten vertellen op dit moment. Maar, batterijtjes leeg. Ja, ja. dat kan je gewoon, dat kan je gewoon wel eens hebben. Ze heeft daar een liedje over geschreven, zo lief. Want dat herkent ze zelf ook. Ik denk dat het altijd wel is als je artiest bent of creatief bent of, of whatever. Je hebt heel vaak gewoon geen headspace. Of geen ruimte of geen tijd. En je vraagt daarmee best veel van je omgeving.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 Maar... Bike Music en U-Somebody. Nieuws met Annemarie komt eraan. Wat horen we daarin, Annemarie? Het gaat over de groepsapp. Die is jarig, namelijk. De groepsapp, die functie althans, bestaat nu 15 jaar. Op dit Gefeliciteerd, moment. hè? Iedereen. Ja. Het was dus niet meteen vanaf het begin? Nee. nee. Bij ja, WhatsApp. Nou, wij hebben een hele gezellige groepsapp met z'n allen in de ochtendshow. De familie-app oh, is altijd wel echt een feestje oh, ook. Absoluut. Ja. Nou, je hoort zo welke groepsapp we stiekem het irritantst vinden. Ja, lieve mensen, pak de voordeel en scoor die selecteel.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 1 over half 10, Q verkeer, er is maar één vertraging langer dan 10 minuten... en dat komt door werkzaamheden op de A30 richting Ede. Je komt tussen Barneveld in Lunteren in 10 kilometer met 11 minuten. Vandaag een mix van zon en wolken. In het midden en oosten kan een bui vallen, staat ook een harde wind. Het wordt vandaag een graadje of 10. Annemarie even het laatste nieuws. Ja, goedemorgen. Een bijzondere dag is het in Den Haag. Nog heel even, dan hebben we een nieuw kabinet. Jette 1 wordt deze ochtend geïnstalleerd. Rond deze tijd komen de nieuwe kabinetsleden aan op Paleis Huis ten Bos, waar ze worden beëdigd door de koning. Daarna rond 11 uur staat de nieuwe ploeg met de koning op het bordes... voor de officiële foto van het nieuwe kabinet. Vervolgens gaan ze naar het Binnenhof en dan krijgt ja, de nieuwe premier Jette... nog officieel de sleutel van het torentje van oud-premier Schoof. De Vlaardingse pleegouders zijn nu ook gezag kwijt over hun eigen biologische dochter. Dat meldt het AD. De twee ouders kregen eerder tot acht jaar cel voor het mishandelen van een pleegmeisje van tien. Ook andere pleegkinderen werden mishandeld. NS-beveiligers in onder meer Rotterdam en Den Haag krijgen binnenkort een wapenstok. Het gaat om een proef. Later krijgen ook alle hoofdconducteurs een bodycam. is nodig omdat er steeds meer agressie is in de trein. Verder wil de NS dat ze voortaan zelf de identiteit van reizigers kunnen checken in databanken. Nieuwe kabinet wil dat ook. Hey, Zo vervaagt natuurlijk wel een beetje de grens tussen een, uh, een, een, een NS-beveiliger en gewoon een politieagent toch? Ja, tussen, een, tussen een, een boa en een ja, sorry, politieagent. Ja, een boa ja. en een politieagent. Want dan hebben ze bodycams, dan hebben ze een wapenstok. Ja, op dit deze zijn, manier. Je, dit zijn dus zeg maar... Uh, Degenen die gaan trainen met een wapenstok... dat zijn die officiële NS-boa's... die dus in de treinen lopen... en op de stations die daar de veiligheid uh, behouden... Het zijn niet ja. de conducteurs uh, zelf. Het zijn echt de boa's die dus ja. die wapenstokken krijgen. En de hoofdconducteur... Die, die krijgt een, een bodycam. Maar dat zijn niet de BOA's die op straat lopen. Nee, dat zijn echt die NS-BOA's. Die dus speciaal die al wel hebben in treinen ja. en in, uh, op de stations. Om de veiligheid eigenlijk te bewaken. Omdat er dus al veel meer agressie is. Ja, zij krijgen dus nu een middel erbij. Een wapenstok om harder te kunnen invragen. Ja, dan willen de BOA's straks op straat. Ik ja, snap maar... dat je gedacht die willen dan ook een wapenstok natuurlijk. Maar hebben die ja, dat ook... niet al? Was er niet een aantal jaar geleden ook een onderwerp van discussie... of een BOA al dan niet een wapenstok zou krijgen? En volgens mij is het ja. wel eens over pepperspray gegaan. Over werpsterren. Ja. Het, ja. ja, Dat is inderdaad een discussie geweest. Die kunnen, het is niet standaard voor iedere BOA in ieder geval. Mm. Maar het is ja. natuurlijk ongehoord dat het nodig is. Dat, dat ja. staat voorop inderdaad. Dan een hippie poora voor de WhatsApp groep. Want die bestaat 15 jaar. De groepsapp dan moet ik zeggen. 2011 kwam die functie voor een groepsapp erbij. Dat je dus meer met dan één persoon kon appen. Eerst zat er nog een max aan van vijf personen. en is waar? Film. met ja. Ja, ja. duizend man in een groepsapp. Ja. Dat is ook handig voor familie en vrienden. Maar het zorgt ook voor flink wat irritatie. Uit de rondgang van RTL Nieuws blijkt dat vooral de stortvloed aan meldingen... en privéberichten stoort, ook bij deze mensen. Iedereen leidt zich maar gewoon uit te laten daar op die groep En alles maar een beetje te dumpen. Hele lijst aan appjes, ja. Ze hebben het bijvoorbeeld over één onderwerp... en dan ineens hebben een paar mensen het weer over iets anders van het onderwerp... en dan is chaos, chaos. De familie-app is van alle groeps-apps het populairst. Minst populair zijn de werk-apps, Vriendengroepen, ja, die hebben natuurlijk ook wat prettige. vinden mensen ook wel fijn om erin te zitten. Maar het vervelend vinden ze bij die werkapps. als werk en privé door elkaar gaan lopen. Oh, ja. stortvloed aan felicitaties. Oh, of mensen ja. een beetje privéland met elkaar zitten. de app in zo'n groeps-app. Nou, wat ik wel goed vind, en volgens mij is dat iets van recent. is dat je sowieso wordt gevraagd: wil je in deze groeps-app? Ja, dat kun je instellen. Ik heb dat ja. niet ingesteld. Oh, ze kunnen jou er gewoon in zetten. Zullen wij er gewoon in flikken. Ah, okay. En volgens mij is dan weer de nieuwste dat je gewoon uh, het feestje kan verlaten zonder dat mensen daar een melding ja. van krijgen. Oh, oh. Dus dat jij, bellen, zegt, maar, ga jij er wel eens uit namelijk? Jawel. Maar dan staat er Matt, die heeft de groepsapp verlaten. Ja. Maar nu kan je zeg maar ook in WhatsApp, zoals je op feesten de die niet doet, staan van die is in één keer weg. Oh. Ja, dat is natuurlijk heel erg lekker. Ja, want ik ben dus laatst nog de groepsapp uitgegaan van de officieuze schoolreunie. Daar zitten ongeveer 100 mensen in. Ik heb heel erg zin. Eind maart is, is, is dus een officieuze schoolreunie. Nou, dat zijn de leukste. Want er is ook een officiële. Ja, er is een aantal jaar geleden een officiële geweest en nu wordt er dus uh, in, de, in de geloof ik de, bij de hockeyvereniging van Gouda wordt er dan een officieuze georganiseerd. Oh, oké. Okay. Uh, daar Kijk ik erg naar uit. Alleen ik vond die groepsapp daarover waar ik dus inderdaad in was gezet. Irritant. Iedereen ja. ging oude schoolfoto's delen en ik dacht: boeien. Dus toen heb ik gezegd: ik ga er oh, even ja. uit, maar ik heb wel heel veel zin in het feestje. Want Met ik dacht: ja, anders staat er weer Marieke Elzegaars, left the building. <laughs> uh, ik dacht: ja, dan ben ik weer, uh, weer, ben ik weer die oud weer die zo asociaal is weg te gaan. Oké, okay, dus, dus voor iedereen in de, de groep, type, je bent erbij. En er zeker bij. Music, Mattie en Marieke. Dat er geen misverstand over bestaat. Nee, ben er echt bij. So... the same En uh, man, I need. Oh, man, I need een uh, nieuwe waterfles. Want uh, <laughs> ja. het, het, het lekt hier aan alle kanten. De dames hier in de studio hebben allebei een uh, waterfles. Het werkt wel gewoon lekker. Het is lekker om je eigen fles mee te hebben. Want dan uh, ja, zit je niet die joker dat je steeds een kopje koffie moet gaan halen... in het keukentje hier of ja. een waterkan of zo. Dan, dan drink je tenminste wat. En je kan dan ook zien hoeveel je gedronken hebt en hoe laat het is. En uh, welke <lacht> ja. dag van de maand. Ja, ja ik heb wel echt zo'n grote fles waarbij je nee. dan weet... oké, okay, ik ben nu uh, dik over de helft, dus heb ik al een uh, halve liter op. Juist. Ja, Aan... Ik heb dat niet, maar ik heb dus een nieuwe... Ja, je hebt een nieuwe. Uh, ik zal je heel even meenemen wat hier uh, tijdens de muziek wordt besproken. Want toen ging het over uh, dat het lekt. De waterflessen van uh, de dames uh, lekken. Nou, daar vond ik even een kleine intermens over plaats. Jullie hebben van die grote doppen. Ja. Maar het ziet er, ook dom het uit. ziet er ook dom uit. Ik proef plastic. Hier, de Waterflessen worden ook nog een keer onderzocht. Oh, nee, maar je, je nee, drinkt PFAS. Je drinkt PFAS. Ja, nee. Van binnen ben ik een koekenpan. Ja, maar ik, ik echt waar. <lacht> ik snurp het plastic er zo in. Ik snurp het zomersysteem in. <lacht> van binnen ben ik een koekenpan. Ja, dat is teflon, Annie. <lacht> wij gaan niet stuk in de verbrandingsoven. <lacht> nee, dat is het Zo, Nee, <lacht> ja, je moet er hoop van <lacht> Als, als oh, ja, wij ja, gecremeerd ja. worden... De ramen, en deuren dicht houden. Ja. <lacht> ja. Het, het verhaal begon trouwens met dat jij zei... jullie hebben van die grote doppen. Daarmee bedoelde je de doppen op onze flessen. Dat weet je hier nooit hoor. Dat is ook zo, <lacht> ja. dat is ook zo. Hey, uh, vanavond toch nog even onbescheiden een uh, kijktipje... Uh, van een programma wat jij uh, binnenkort presenteert. Ja, vanavond nog niet. Vanavond nog niet. Vanavond is Chantal Jansen de presentator van de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Kopers onder Kijkel... Eh, bij RTL 4. Ja. Want ja, we weten natuurlijk allemaal de vreselijk verdrietige reden... waarom Martijn Krabé, die dat programma natuurlijk is... Waarom hij het niet meer presenteert. en Dus hebben we als presentatoren van RTL. allemaal één aflevering gekregen. om en het op die manier te doen. Vind ik vind het ook mooi. Dat er moet een hele groep presentatoren één man vervangen. Ja, dat is ook letterlijk, ja maar dat is ook letterlijk hoe, hoe het, is. Ja, het is. Ja, je kan gewoon niet Martijn Kabe vervangen. Precies. Dat gaat niet. Hij doet wel de voice over. Dat is wel echt zo tof. Het is zo super fijn dat dat is gelukt. Dat hij dat ja, kan doen. Hey, en is het een beetje leuk om te doen? Het is super leuk om te doen. Mijn aflevering is over. Uh, over drie weken op televisie te zien. Ja, dus vanavond zien we Chantal. Dan zien we geloof ik, volgende week uh, Ruben Nicolai. Ik het tegen die tijd nog wel een keer. Want, en ja, dan ben ik over drie weken. En zo'n aflevering maken van Kopers om de Kijken, duurt gewoon een jaar. Hè? Ja. Dus ja. ik ben een aantal keer ben geloof ik vijf keer bij mijn koppel geweest. En ook wel leuk. Een unicum. Ik heb geen liefdeskoppel, maar ik heb twee zussen. Oh, Allebei, en ja, een ene eigen tweeling. Die en... samen een huis willen kopen. Wat super tof. Echt heel leuk. Ja. En mijn, mijn stadje werd Utrecht. Nou, ik vond het zo leuk om bij hun voor de deur te staan... met een draaiende camera en ze dan te vertellen dat ze mee mogen doen. En dan een jaar later, dik een jaar later... is dan echt de oplevering van dat huis met, de, met die hele inrichtingen. Nou, leuk. Vanavond begint dus een, uh, een nieuw seizoen kopen... Nee? Ja, kopen zonder kijken. Ja, kopen zonder kijken. Dus niet kijken zonder kopen. Nee, precies. En over een kwartier hier ja. het Foute Uur met Menno Barreveld... na Man at Work.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 For a seven, stuck in my pain. Somebody like you will never be the same. en uh, Better of Alone. Ja, Menno, Ik heb je ook twee weken niet gezien. Nee, het is ja, helemaal ja. geen desinteresse, maar ik, ik, we zijn al zo laat. Ja, moeten we gelijk door? Nou ja, ja kijk, ik weet dat mensen eh, verwachten echt om tien uur het foute uur. En ik weet wat er gebeurt bij jou in de appbox <laughs> op het moment... dat jij om twee over tien... Dit was ja. geen uur! Juist! Nee, maar, ook, ja, maar we hebben ook al wel een voorschot genomen natuurlijk... Toch nu, Met door LSD? DJ. Ja, vind ik wel. Dus we zitten, wat dat betreft, al in het fouten. Ja, ja maar wat dat betreft, mensen nu had gegeven... willen ze natuurlijk meer. Ja, nou, ja, ja, laten we doorgaan, laten we doorgaan. We, kunnen, maar maar doorgaan, kunnen, doorgaan. we kunnen gaan. We we gaan. kiezen. Uh, Party Animals. Oh, sorry, dit is dit Scooter. Dit is Scooter, ja, ja, scooter. Je ook het kiezen? Nee, wacht. <laughs> wat zou die andere dan zijn, hè? Ja, ehm... Um, scooter. Met oh. Friends. Ja. Oh, daar had ik al zin in. Wil je echt...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 Het is weer hamster bij Albert Heijn. Met deze week in de bonus... alle Mentos, Stimrol en Smint, tweede gratis. Boeie! Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, tweede gratis. Lekker hoor! Alle Dr. Utker, Pick Americans, ook tweede gratis. Sorry! En alle rand bad- en doucheproducten, ook tweede gratis. De meest en de beste aanbiedingen. Yes! Hamster!